6 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedenavond. wachtlijsten, ziekenhuizen, vooral voor ouderen. Vernietiging chemische wapens Syrië is eigen keuze, zegt president Assad. En tientallen studenten gedood in Nigeria. Vanavond en vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 7. Morgen opnieuw zonnig en ook dinsdag verandert te weinig. Woensdag meer bewolking, maar het blijft droog. Het duurt vaak veel te lang voor je in het ziekenhuis bij een specialist terecht kunt. De wachttijd mag vier weken zijn, maar hij is soms wel vier maanden, blijkt uit onderzoek van de NOS. Met name ouderen zijn daar de dupe van. Het gaat om specialismen als pijnbestrijding en oogheelkunde. Verslaggever Theo Verbrugge vroeg Marcel Daniels... van de Orde van Specialisten om een reactie. Er worden ook mensen ouder die bijvoorbeeld zorg voor een hart nodig hebben. En daar zie je die wachttijden niet oplopen. Kennelijk zijn er dus keuzes gemaakt in ons systeem... waarbij we zeggen dat bepaalde aandoeningen... dat accepteren we niet dat daarop gewacht moet worden. En anderen... Hele vervelende aandoeningen, maar medisch gezien niet direct acuut noodzakelijk om in te grijpen. Misschien wat langer. Ik hoor een beetje een dubbele boodschap uit uw woorden. Want ik hoor u zeggen: van nou ja, natuurlijk willen we geen wachtlijsten, maar van de andere kant. De tijd is veranderd. Misschien moeten we soms wel een wachtlijst accepteren bij iets wat minder acuut is. Het is niet zo dat een medisch specialist bedenkt van ach, ik accepteer een wachtlijst. Nee, wij zijn er met z'n allen voor om ons gezondheidszorgstelsel vorm te geven. En als we in Nederland zeggen, wij vinden een wachtlijst bijvoorbeeld voor een staaroperatie van vier weken onacceptabel, zullen we met z'n allen moeten doen om dat te bekorten. Uh, je kunt niet alles dezelfde dag doen. En als je keuzes moet maken, dan zullen uh, zaken die medisch gezien minder acuut zijn... bijvoorbeeld een staaroperatie, iets langer moeten gaan wachten. Er is toen afgesproken dat eigenlijk, voor welke aandoening dan ook... vinden we een wachttijd van vier weken vinden we acceptabel. En ik denk dat we in de huidige tijd misschien de discussie aan moeten... of dat nou daadwerkelijk voor alles op die manier geldt... in een tijdperk waarin we gesteld worden voor keuzes. U zegt, van we moeten eigenlijk opnieuw bekijken hoe acceptabel of onacceptabel die wachtlijsten zijn per aandoening. Ja, dat zou, dat zou een mooi uitgangspunt zijn. Als het eh, zo is dat uit een analyse blijkt dat de wachtlijst veroorzaakt wordt door een tekort aan medisch specialisten op een bepaald front, dan zullen we daar wat aan moeten doen. Op onze website nos.nl meer over de wachtlijsten in verschillende ziekenhuizen. De vernietiging van chemische wapens in Syrië is de beslissing van Syrië zelf en komt niet door de resolutie van de Verenigde Naties van eergisteren, zegt de Syrische president Assad. Actually we rejoin uh, the international agreement for preventing the use and acquisition uh, of uh, chemical weapons before that resolution came to to light. Uh, so it's not about the resolution actually it's about our will. Als dat wijst erop dat Syrië zich heeft aangesloten... bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, de OPCW. Vanmiddag werd er door de OPCW in Den Haag een uitleg gegeven... hoe zij de komende tijd de chemische wapens in Syrië gaan verwijderen. Verslaggever Lex Runderkamp, er was erbij. Lex, hoe gaan ze het aanpakken? Nou, komende dinsdag arriveren er zo'n twintig inspecteurs in Damaskus. Die gaan gesprekken voeren met de regering van Syrië. Uh, een inzagevraag in alle locaties waar chemische wapens en onderdelen daarvan... en research-instituten die daarmee te maken hebben... die willen ze in de maand oktober allemaal bezoeken. En ze beschreven vandaag in die, in die briefing voor journalisten... dat ze zo snel mogelijk, zoveel mogelijk chemische wapens zeg maar, onklaar willen maken... En dat, dat beschreven ze heel plastisch. Hij zegt, dat kan zijn dat we met een hamer uh, en een reeks computerinstallatie in elkaar slaan of meters op spullen. Het kan zijn dat we uh, uh, vaten met chemische middelen in cement gaan storten zodat niemand er meer bij kan. Uh, nou ja, of we uren buldozers om gebouwen en installaties uh, kapot te rijden. Uh, dus nou ja, dat, is een, een, een, een, dat willen ze heel ambitieus. Dat willen ze binnen, uh, uh, ja, binnen een aantal maanden. Ja, moet dat helemaal rond zijn. Uiteindelijk, volgend jaar, moeten ze daar klaar mee zijn. Dus het is een heel praktisch uh, werkje wat ze daar gaan doen. Praktisch en ambitieus zeg je. Vooral ook ambitieus omdat er gewoon nog een burgeroorlog gaande is. Dat is hartstikke gevaarlijk voor die onderzoekers, zou je zeggen. Ja, als je een van die onderzoekers. Schreef het ook. Hij zei: Kijk, ik, ik, vanuit mijn professie werk ik liever in een half honderd chemische wapens. dan dat ik uh, op reis ga door Syrië. Maar uh, ja, nou ja, de Syrische overheid wil, heeft nu aangegeven dat ze van de chemische wapens af willen. Uh, dus het is de verantwoordelijkheid van de, van de chemische, van de Syrische regering. om op onze veiligheid uh, toe te zien. Uh, nou ja, dus daar gaat op dit moment de OPCW van uit, dat de Syrische regering in staat is om hen bij alle plekken te brengen. Dankjewel Lex. Verslaggever Lex Runderkamp. Bij een schietpartij op een universiteitscampus in Nigeria zijn tientallen studenten omgekomen. Militanten van de islamitische terreurbeweging Boko Haram openden het vuur in een slaapzaal van het college van landbouw in de provincie Yobe. Volgens een woordvoerder van de provincie hebben de terroristen ook klaslokalen in brand gestoken. Hoeveel slachtoffers er precies zijn is nog niet bekend. Boko Haram vindt alle vormen van westers onderwijs ongepast... en heeft al vaker aanslagen gepleegd op scholen en universiteiten. Bij aanvallen van de terreurbeweging zijn sinds 2010 bijna 1800 doden gevallen. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De Duitse elektronica-concern Siemens schrapt 15.000 banen. Daarvan verdwijnen er 5.000 in Duitsland. Siemens heeft ook vestigingen in Nederland waar zo'n 3.000 mensen werken. Of ook hier banen worden geschrapt is nog onduidelijk. Deze week werd al wel bekend dat er in Hengelo 90 banen verdwijnen. De reorganisatie is onderdeel van een kostenbesparingsprogramma van in totaal 6 miljard euro. Wereldwijd is de omzet van Siemens bijna 80 miljard het dreigt weer een kabinetscrisis in Italië. Gisteravond stapten alle leden van de partij van Silvio Berlusconi op. Waardoor het kabinet geen meerderheid meer heeft. Premier Letta zit enorm met de kwestie in zijn maag. Want president Napolitano heeft hem laten weten dat hij niet op nieuwe verkiezingen zit te wachten. Correspondent Rob Zoutberg: Rob, waarom zijn de partijleden van Berlusconi eigenlijk opgestapt? Nou, het was op aandringen van Berlusconi zelf. Berlusconi uh, zei tegen zijn ministers... er komt een BTW-verhoging aan... hier uh, naar 22 Daar zijn we steeds op tegen geweest. Ik raad jullie aan om op te stappen. Nou, dat is de verklaring die ervoor gegeven is... waarom die ministers zijn opgestapt. Met trouwens als detail wat toch opmerkelijk is... dat twee ministers het nog altijd in beraad houden. Die zijn nog niet opgestapt. Maar goed, uh, Letta is wel zijn meerderheid kwijt. En we weten natuurlijk allemaal wat erachter zit. Niet die BTW-verhoging, maar wel de aankondiging... dat Berlusconi die veroordeeld is voor corruptie in dit land... zijn senaatszetel kwijtraakt, daarvoor wordt vrijdag besloten. Nou, het lijkt een soort vlucht vooruit dat die ministers nu al zijn opgestapt. Politiek gezien ligt dan toch nog steeds de bal wel bij, bij Letta. Die moet nu met een oplossing komen. Hoe moet hij dat gaan doen? Ja, het is heel moeilijk. Hij moet gaan kijken waar hij die, waar die toch nog steun voor zijn regering kan vinden. Dat er een soort Letta 2 ontstaat, een doorstart. Er zou steun kunnen komen van Grillo, van die vijf sterrenbeweging Die zit met een heel groot blok in het parlement. Eh, er zijn ook wat dissidenten in die partij. Want Grillo heeft zelf steeds gezegd... ik wil niet meedoen, ik wil zelf regeren. Ik ga geen coalitie maken met niemand niet. Maar goed, er, zou toch, er zouden wat dissidenten daar in die partij toch bereid zijn... om dan toch de mouwen op te stropen en misschien Letta... Gaan, uh, gaan steunen. Uh, Letta heeft maar 17 senatoren nodig. Dus als hij een aantal van die lui mee kan krijgen... en ook wat ik net zei, de, ook in het Koninkamp zijn wat hele kleine scheurtjes. Misschien krijgt hij het dan toch nog voor elkaar. En hoe gaat het dan verder? Ja, nou, het wordt een spannende week. Hè? Uh, er staan uh, twee belangrijke uh, dagen op de agenda. In eerste instantie dinsdag aanstaande. Premier Letta heeft gezegd... ik wil een vertrouwensstem van de Kamer horen... Nou, Dat staat voor dinsdag op het programma en dan kunnen we ook voor het eerst zien wie eigenlijk bereid is uit het kamp van Grillo en, en, en misschien ook wel uit dat kamp van Berlusconi bereid is om voor Letta te stemmen. Wordt een erg interessant moment en dan vrijdag die senaatzetel van Berlusconi waar ik het in het begin over had, dan wordt daar, daarover gestemd in de senaat. He, moet uh, uh, uh, Berlusconi, nu hij veroordeeld is, die senaatzetel opgeven, het wordt een cruciaal moment, maar ik denk dat er de, echt de bijl... erin gaat vrijdag en Belusconi... gewoon ja, met een grote boog uit... Het, uh, uh, uit de Senaat wordt, wordt geslingerd. Uh, en dan kan hij eindigen in zijn eigen... demonstratie die hij voor de deur... van het parlement al heeft aangekondigd. Dankjewel, Correspondent Rob Zoutberg. Nederlandse Greenpeace-activisten Faiza Ullassen en Mannes Ubos... blijven de komende twee maanden in Rusland vastzitten. De rechter in Moermansk heeft hun voorarrest verlengd. Campagneleider Ullassen en hoofdmachinist Ubos... werden vorige week samen met 28 andere actievoerders... door de Russische kustwacht aangehouden. Ze voerden met het schip de Arctic Sunrise-actie... tegen oliewinning in het Noordpoolgebied. Sport. In de Eredivisie werden vanmiddag drie wedstrijden gespeeld. NSC Vitesse werd 2-3. Vitesse pakte de overwinning in de allerlaatste minuut. En dat gaf trainer Peter Bos een heerlijk gevoel. Ja, beter zijn ze bijna niet. Hè. Scoren en uh, bij de aftrap de scheids afluiten. Dus dat is lekker. Feyenoord, Ado Den Haag werd 4-2. Drie goals van Graziano Pelle en ook nog eens een assist. Heerenveen-Kambuur werd 2-1. En om half vijf in Enschede begonnen het duel tussen FC Twente en FC Groningen. In de goalsveste Bas Tichler. Bas, het stond 4-0 voor FC Twente. En ze kunnen dus die koppositie pakken. Zijn ze nog steeds op, op schema? Ja, want 4-0 is ruim genoeg als Twente met 2 goals verschil wint. En eh, daar ziet het wel naar uit. Dan is Twente de nieuwe koploper. Groningen is gereduceerd tot een tiental naar de rode kaart van Kappelhof. Groningen houdt met het restant van wat er nog in het veld staat eigenlijk alleen maar tegen. Loopt achteruit en hoopt de schade te beperken. Dat lukt dan, strikt genomen, omdat Twente na rust pas één keer gescoord heeft. Er wel een omsingeling gaande is, maar Twente zich schuldig maakt aan circusvoetbal. Ik denk dat de elf veldspelers van Twente zo een tent gaan bouwen en dan hebben we echt een circus. Want uh, het moet allemaal nu met trucjes en hakjes. En het moet allemaal mooi en het moet allemaal schitterend. Waardoor er eigenlijk helemaal niets meer van de grond komt. Nou ja, het mag. Maar als Twente het wat effectiever en soberder zou hebben gedaan. Dan was de score ik veel hoger opgelopen. Dan de 4-0 die nu op het bord staat met nog een minuut of 12 te gaan. Dan AZ. Van de clubleiding van AZ heeft trainer Gert-Jan Verbeek ontslagen. Het contract van Verbeek in Alkmaar liep tot de zomer van 2015. AZ boekte gisteravond nog een knappe 2-1 overwinning op de koploper PSV. Technisch directeur Ernest Stuart over de reden van Verbeeks ontslag. Dit is een, uh, iets wat al uh, langer speelt. Uh, waar wij natuurlijk als directie onze oren en ogen te luisteren hebben gegeven en uh, rondgekeken hoe dingen verlopen. Um, en wij uh, waren tot de conclusie gekomen dat de samenwerking uh, zeer moeilijk was... omdat het uh, vertrouwen uh, geschaad was en uh, hebben we helaas dit besluit moeten nemen. In Alkmaar haalde Verbeek met AZ drie keer op rij Europees voetbal. Hoogtepunt was de winst vorig seizoen van de KNVB-beker... door in de finale PSV te verslaan. Maar net als eerder bij Feyenoord bleek de eigengerijde werkwijze van Verbeek... op weerstand te stuiten binnen de spelersgroep. Verbeek over die karaktertrek van hem. Uh, je bent wie je bent. Dat karakter heeft hem ook vergebracht. He, dus uh, ook binnen AZ zijn we de afgelopen drie jaar behoorlijk succesvol geweest. Uh, daar, daar heb ik ook alle credits voor gekregen van de directie. He, de, de afgelopen drie jaar. En zij vinden het ook jammer dat, dat, dat, dat, dat ze op deze manier uh, afscheid moeten nemen. Um, he, dus ik zei al, je, je kunt wel wat bijsturen. Maar uh, karakters kun je niet veranderen. En, uh, en, uh, en ja, Quadras heeft het ook al gezegd. He, een is de van de trainer is, uh, is niet overal gelijk. Uh, niet iedereen zit voor meerdere jaren bij een club. Uh, en zo lijkt het bij mij ook een klein beetje dat na, na, na een goede drie jaar er toch uh, uh, te veel weerstand komt. Voorlopig nemen de assistenten Martin en Dennis Haar de taken van Verbeek over. Aangezien ze echter niet over de vereiste papieren beschikken, moet Stuart op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Alex Pastoor lijkt een voorname kandidaat na zijn vertrek bij NSC. Al zijn ook Fred Rutten, Co-Adriaanse en Frank Rijkaard vrij. Het WK Wielrennen in Florence is gewonnen door de Portugees Rui Costa. Hij versloeg de Spanjaard Joaquim Rodriguez in de sprint. Op 16 seconden pakte een andere Spanjaard, Alejandro Valverde, het brons. De Nederlander speelden in de finale geen rol van betekenis. Bouke Mollema was met een elfde plaats de beste Nederlander. Verkeersinformatie bij de AWB Edwin Gerritsen. Het is een vrij druk op de weg. Er staan 15 files bij elkaar 60 kilometer. Vooral wegwerkzaamheden en ongelukken veroorzaken veel vertraging. Op de A7 Amsterdam richting Horens staat voor Afritweide Wormer... 4 kilometer, daar is een spoedreparatie aan de weg. De rechte rijstrook is dicht op de A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Woerden 5 kilometer bij de wegwerkzaamheden. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd met 5 auto's. Op de A20 richting Gouda van Nieuwekerk en de IJssel staat 6 kilometer. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer richting Gouda kan beter omrijden via Den Haag. Het is erg druk op de wegen vanuit Zandvoort. Op de N200 richting Haarlem staat voor Haarlem Centrum 6 kilometer... En op de N201 richting Uithoorn verheemsteden drie kilometer. Dankjewel Edwin. Hoofdpunten van het nieuws. Het duurt vaak veel te lang voor je in een ziekenhuis bij een specialist terecht kunt. De wachttijd mag vier weken zijn, maar hij is soms wel vier maanden. Vooral ouderen hebben daar last van. Vernietiging van chemische wapens in Syrië is een eigen keuze, zegt president Assad. En in Nigeria zijn tientallen studenten gedood... door militanten van de islamitische terreurbeweging Boko Haram.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 Dit is Radio 1, VPRO. Wonderen, ware verhalen in Plots. Ja, hier Stijn. Wij waren naar een blootcamping gegaan in Joegoslavië. En uh, dat was voor de eerste keer. We gingen nooit naar een blootcamping. Jan en zijn vrouw hadden de camping aangeraden gekregen door vrienden. Een enorm terrein in een prachtig natuurgebied. Het is wel even wennen, dat naaktlopen, maar Jan zet zich over de gêne heen. Er liepen nooit geklede mensen rond. Dus, uh, en dan ben je ook meteen, als je voor het eerst daar bent op zo'n camping... dan doe je ook meteen ook, uh, ja, zo gewoon mogelijk wat iedereen doet, hè. Na een aantal dagen is het eten op. En dan gaat Jan op pad om wijn en pasta te halen. En het was bloedheet. Het was een stoffig, heet pad. En, uh, en zo liep ik... Uh, ja, ik denk dat ik alles bij elkaar zeker wel 40 minuten heb gelopen. En toen kwam die campingwinkel in zicht. Niets vermoedend loopt Jan naar binnen. Maar toen ik de winkel binnenstapte... zag ik allerlei geklede mensen... En ik denk, oh, shit. Jan is beland in een doodnormale winkel buiten de camping. Hij heeft alleen een portemonnee bij zich. Verder is hij poedelnaakt. Persoonlijk zou ik op dat moment de winkel weer hebben verlaten. Zo niet Jan. Ik zag vreselijk tegenop om dat hele stuk weer terug te lopen. En ik denk, nou ja, dan moet het maar, hè. Ik ben naar binnen gegaan. En ik heb net gedaan alsof mijn neus bloedde. En uh, gewoon de boodschapjes bij elkaar geraapt. Zijn mandje houdt hij als een plat voor zich. Alleen oh, je realiseert je wel dat uh, als je mensen gepasseerd bent... met je mandje voor je, dat achter natuurlijk een echt bezopen gezicht moet zijn geweest. En, uh, ik heb maar niet achterom gekeken. De kassière ziet hij nog zo voor zich. Ze heeft een kroontje in het haar en een kanten schortje. Ik stond dus daar uh, in mijn blootje voor die kassière die ook net deed of ze niet zag. Je kan je moeilijk voorstellen dat je vrijwillig... in deze klassieke nachtmerrie blijft doorlopen als het je echt overkomt. En Jan heeft ook wel even getwijfeld of hij de winkel zou verlaten... toen hij besefte dat hij de enige naaktschopper was. Maar soms, als je niet weet hoe je verder moet... is er eigenlijk maar één kant die je op kan. Recht vooruit. Dit is plots met wonderlijke, ware verhalen. Vandaag over mensen die besluiten om hun angsten twijfels en frisse tegenzin te overwinnen onder het motto vooruit er maar. Maar eerst vooruit gaan we naar voetbal waar FC Groningen, mag ik het zeggen, zich laat vernederen door FC Twente. Bas Tegeler. Ja, dat is uh, vrij vakkundig onder woorden gebracht zelfs. Twente maakt gehakt van Groningen. 86 minuten onderweg. Het is 5-0 geworden. De vijfde goal van Twente komt op naam van invaller Jesus Corona. De veelbesproken Mexicaan. Die in Enschede zijn eerste minuten mag maken vandaag. En nadat de doelman van Groningen eigenlijk... Een verdediger aanspeelt die daar totaal niet op stond te wachten. Met de bal van de voeten verplukt door Corona. Die vervolgens met een schitterend stiftje over keeper Bizot heen de 5-0 maakte. In de wedstrijd die Twente zeker nadat Groningen aan het einde van de eerste helft met 10 man kwam te staan. Na de rode kaart van Kappelhof. Een wedstrijd die Twente onwaarschijnlijk makkelijk naar zich toe heeft getrokken. Want Groningen heeft werkelijk op geen enkele manier een antwoord gevonden op de kracht die Twente heeft. Het krachtverschil is enorm. Zou me niet verbazen als 5-0 nog... Gaat uh, oplopen ook als Tadic ontsnapt aan de linkerkant van het veld. Zoekt naar mensen voor de goal, maar uiteindelijk ziet hij daar de bal. Voor de verandering is een keer door Bottengiem wordt weggekopt. 87 minuten onderweg. Twente is uh, veel, maar dan ook echt veel sterker geweest dan Groningen. En is de nieuwe koploper in de eredivisie. 5-0 bij scheiden van de markt. Dankjewel Bas Tichler. Groningen zal moeten wachten tot die vreselijke wedstrijd uiteindelijk afgelopen is voor ze. Goed, terug bij plots. Het thema vooruit dan maar. Er zijn verschillende manieren om een belangrijke beslissing te nemen. Je kunt een lijstje maken met voor- en nadelen. Je kunt er een nachtje over slapen en je intuïtie het werk laten doen. Of je kunt je lot laten bepalen door de losse opmerking van een vage kennis. Acte 1, één zin. Een verhaal gemaakt door Tjitske Musche en Richtje Rijnsma. Ja, het is echt een, een, een uitermate verrassende envelop. Hij is gestuurd naar mijn uitgever... En hij is uh, ja, van een soort van schitterend uh, glitterplaatje uh, voorzien. In, in kleuren uitgevoerd, een soort plakplaatje, toch wel ter lengte van een vinger. Van twee ja, engelenachtige gezichtjes uh, die, die uit een soort bloembed voor de dag komen. Nou, dat, dat zit er dus opgeplakt boven de adressering. En dan staat ernaast met een uitroepteken, en dubbel onderstreept persoonlijk. Dit is Chit. Onder het pseudoniem Nicolas Matsier schrijft hij romans en artikelen. Er komen wel vaker brieven binnen via zijn uitgeverij. Maar dit is een bijzonder geval. Als hij er zo uitziet, dan denk je, wat, wat zal dit in godsnaam zijn? Bij de brief zit ook een foto. Van een jonge man. Een beetje Alain Delon-achtige schoonheid. Die uh, dus uh, op het moment dat die brief mij bereikt tegen de 18 is... En eh, van wiens bestaan ik door die brief op de hoogte wordt gesteld. Een soort van geboortebericht eigenlijk, maar dan 18 jaar na dato. De brief komt van een kennis van vroeger, Freddy. Chit heeft hem al heel lang niet meer gezien. Otterland, 19 maart 2013. Beste Chit. Twintig jaar geleden zaten wij met het dijkverslag. In de brief wordt Chit herinnerd aan een opmerking die je tegen Freddy maakte. Jij zat achter me. Plotseling meldde je in mijn rechter... Een opmerking die het leven van Freddy voorgoed zou veranderen. Ik was in de jaren veertig en uh, werkte in de journalistiek. Altijd onderweg, zeven dagen in de week. Dit is Freddy. Halverwege de jaren negentig is hij een succesvol fotograaf, schrijver en journalist. Een vrije jongen. Hij leeft voor zijn werk en voor de vrouwen. Het was gewoon een complete gekte in die jaren. Alles kon, ook qua vrouwenbestand. Alles moest kunnen, alles. en Ik moest vooral alles kunnen en alles mogen. Ik heb me natuurlijk heel veel gepermitteerd. over heel veel uh, grenzen heen gegaan. Freddy heeft meerdere vriendinnen tegelijk... Als ik een foto moest maken, of, uh, en dan uh, mag ik een afdrukje en zo. Of het een kwam het ander. Ik, ik had soms wel eens uh, drie keer warm op een dag. Letterlijk. <lacht> Je werd uitgenodigd te komen eten. Settelen ziet hij niet zitten. Ik kan me, kon me ook niet voorstellen, en nog steeds niet... Om, uh, om 24 uur per dag met iemand samen te zijn. Dat is, lijkt me uh, rampzalig. Toch droomt hij ervan om kinderen te hebben... Ik had me dat zo voorgesteld in mijn stoutste dromen dat ik dan een busje had. Met de grootletters K-O-H-D erop. De kinderonderhoudsdienst. Dat ik nog een beetje zo rondreed. Wat ik eigenlijk al deed, maar dan die vrouwen, die hadden dan allemaal kinderen. En dat ik dan overal fietsjes repareerde, en uh, barbecues, en met ze gingen alle kinderen. Uh, glijbanen maakt en timmerde, dat zou ik wel geweldig vinden... om als een soort boeddhaal overal rond te gaan. En dan af en toe nog eentje een gezellige dag nog een kind erbij te maken. Freddy kan zich moeilijk voorstellen hoe het is om een echt gezin te vormen. Ik kom zelf uit een heel, uit een groot gezin en dat hing als werkelijk loszand uh, aan elkaar. Vreselijk was dat om daarin te verkeren. Ik vertelde op mijn achtstal dat ik wees was. Het was een vechthuwelijk en een vechtkinderen. Uh, ja, mijn vader kon er gewelddadig zijn. mijn moeder trouwens ook. Het was, uh, het was een hel om in te verblijven. Hoewel hij een gezin dus niet ziet zitten... heeft het vrije bestaan ook een keerzijde. Nou, het was een ongekend zwerversbestaan. Zo... 80.000 kilometer per jaar, elke jaar een nieuwe auto. Je weet als je juist kwam dat je, dat je ook al weer hou weg was. Ja, dat gevoel werd ook gewoon steeds erger. Zo'n ontheemdheid. Als je zoveel onderweg bent, dan wil je ook wel ergens bij horen. Of thuis zijn. of uh, denk, nou ja, dit is mijn plek waar ik, uh, waar ik leef of woon. Maar dat is... Of waar iemand op me wacht, laten ik zo maar zeggen. In de tijd dat Freddy met Chit in het dijkverzwaringsclubje zit... Lijkt hij voor het eerst klaar om zich te binden? Wat helpt, is dat hij een echte vriendin heeft. Een vrouw op wie hij smoor verliefd is. Ik kende haar geliefd al een jaar of twee, drie, denk ik. Maar ze was heel blij met haar. past goed bij elkaar. gebeurt niet altijd in je leven, maar zo zelden dat dingen goed passen. Op een dag in september vertelt hij haar dat hij een kind met haar wil. Ze zei, ja, ik weet dan letterlijk wat ze zei, Als ik, ik wilde graag kinderen. Maar ze zijn er niet gekomen, dus ik ben waarschijnlijk onvruchtbaar. De boodschap dringt nauwelijks tot hem door. Zoals de meeste opmerkingen, die houtsnijden, snijden, die, die hoor je pas een paar uur later in wezen. In dezelfde week dat Freddy van zijn vriendin hoort dat ze geen kinderen kan krijgen... Wordt hij gebeld door een van zijn vriendinnen van vroeger? Ooit was ze zwanger van hem geweest, maar ze had een miskraam gekregen. Daarna hadden ze een afspraak met elkaar gemaakt. We hadden toen, toen het niet meer. toen het eerste keer. Uh, niet door gaan, had ik haar beloofd, of moeten beloven: dat als, als. als. als ze niet een andere partner zou vinden, dat we het toch nog weer zouden doen. De ex belt op om hem aan zijn belofte te herinneren. Freddy twijfelt. Ik denk dat ik kan niet doen, dat kan niet maken. Je kan toch niet zomaar ergens een, een, een kind op de wereld zetten... Terwijl je, terwijl je bent met een ander? Freddy zegt nee tegen zijn ex. Die middag zit hij met het dijkverzwaringsclubje in de tuin van een vriend. Chit, een vage kennis is daar ook, maar weet niet van Freddy's dilemma van de afgelopen dagen. Uit het niets maakt hij een opmerking. Plotseling meldde je in mijn rechteroor dat ik een uitstekende vader zou zijn. Als een soort multi-Python-achtige scène... komt een hand van God door de wolken en die wij die kant. Als hij die avond thuis komt, belt hij direct zijn ex-vriendin. Om te zeggen, nou, we gaan we doen? Weet weet al dat het een heel mooi bed was. Ja, dat weet ik nog wel. Het was, het was een soort uh, bed wat je in een Franse film ziet. Met zo'n koper achterkant. En uh, hardvormige kussens. En er hing zo'n lullige lamp van de Ikea. Zo'n kinderlamp, zo'n hart. Zo'n hart met zo'n lullig stekkertje. Zo'n tweeaderig stekkertje. En buiten hoorde je het verkeer van de, van de matanessenlaan. Dat is een drukke laan, dwars in Rotterdam, waar allemaal viaducten in zitten. je gedacht, man, teringherrie. Aan zijn vriendin vertelt hij niets. Je gaat weg, je rijdt weer naar huis. Je blijft niet blijven slapen, je gaat naar huis. En dan, dan probeer je er allemaal gewoon niet meer aan te denken. Een paar weken later gaat hij met zijn vriendin op vakantie. Vlak voor vertrek gaat de telefoon. Zijn ex is zwanger. Freddy kan het nieuws niet verbergen. zo blij dat het was blijkbaar van mijn gezicht af te lezen. Zij voelde gewoon, uh, er is iets veranderd hier. Ze was boos, maar chique, chique familie. En uh, die weten hun woede goed te camoufleren. Freddy en zijn vriendin proberen de relatie voort te zetten... alsof er niets gebeurd is. Negen maanden later is Freddy bij de bevalling aanwezig. Als de baby er is weet er zich geen houding te geven. Die arts keek naar me en zegt... wilt u de navelstreng doorknippen? Ik dacht, jeetje, daar ben ik er helemaal verantwoordelijk voor. Ik zeg, weet u, ik zeg doe dit toch zelf, dat is toch uw vak? En die man, die arts kijkt naar de verpleegster, kijkt weer naar mij en zegt... bent u de vader wel? Nou ja, toen het kind lag daar op zo'n commode... en enorm bleren... Ik keek ernaar en dacht van, een kind heeft toch een vader nodig? Dat dacht ik. Dus, ja, een kind heeft een vader nodig. Nou, dan zijn we aan het begonnen. De relatie met zijn vriendin blijkt uiteindelijk niet tegen het kind bestand. Op een gegeven moment uh, klopt het niet meer. En het kind nam zoveel energie in beslag. Ik denk, nou, wat er ook in mijn leven gebeurt, ik ga voor het kind... De zoon woont de ene helft van de week bij zijn moeder en de andere helft bij Freddy. Luiders verschonen, de hik, alles onder kotsen, scheiten, pissen. Fantastisch was het, ja. We hebben eindeloos gefietst met elkaar. Zeer klein, er lag de snurken voorop. Ik doe de polder, zomer en winter. Ah, daar kon ik zo gelukkig mee zijn. Eindelijk familie. Chit. Mijn zoon wordt deovolent over enkele weken 18. Bokst, Bokst op hoog niveau. Slaagt dan hopelijk voor het VWO. Heeft de intelligentie van zijn moeder en de wilskracht van zijn vader. Een mooi verhaal toch? En ik dank je voor de allesbeslissende aanwijzing. Vriendelijke groeten van Freddy. Zonder de beslissende opmerking van Chit. Was Freddy nooit aan het vaderschap begonnen, zegt hij. Maar Chit kan zich er niets van herinneren. Zo bijzonder als het was voor Freddy, zo normaal was het voor Chit om zo'n opmerking te maken. Ik weet ook wel dat ik dat af en toe eens tegen mensen zei hoor. Dus van: uh, Jij zou wel, uh, wel eens een leuke vader kunnen zijn, of Jij lijkt mij een leuke vader, of wat voor formules ik ook in gebruik had. Ja, ik was er zelf inmiddels achter gekomen dat het leuk was om vader te zijn. Dus het kan wel zijn dat ik op die manier een eigenaardige propaganda bedreef voor het vaderschap. Tjit is een succesvol schrijver. Maar in zekere zin kan niets van wat hij heeft geschreven... tippen aan die ene losse opmerking van twintig jaar geleden. Als ik een keer verbaasd ben geweest over wat één zin van mij heeft uitgericht... Dan is het wel deze ene keer geweest die die, die alle mogelijke alle, uh, andere effecten van zinnen zeg maar uh, verder overtreft. Het is plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Het thema Vooruit en Maar. Het is niet eenvoudig om je over je angsten heen te zetten. Maar het wordt pas echt moeilijk als je uit ervaring weet... dat er alle reden is om bang te zijn. Acte 2, een kleine stap. Een verhaal gemaakt door Prosper de Roos. Ik woon in Hartje Londen, in het centrum. In een huisje, in een steegje. Stella woont al 30 jaar in Londen. Ze is gewend om alles met het openbaar vervoer te doen. De ene keer neem ik een ondergrondse, de andere keer een bus. Tot de dag waarop alles tot stilstand komt. Het was een donderdag. Een normale uh, zomerse dag. Ik zou om een uur of zeven opgestaan zijn. En um, was op weg naar mijn werk, zoals vele mensen. Het was Warschauer. Ik loop de metro in. En op het moment dat we onder de grond gaan... Um, is die trein een beetje hakerig en een beetje uh, langzaam. En die ging stilstaan in de tunnel. Ergens waar het niet gepland is. Als je vaak in de ondergrondse zit, dan het gebeurt het wel eens. Maar niet op de manier waarop die dat deed. Het was heel ongebruikelijk. En toen kwamen er kleine berichtjes van de conducteur... En die uh, zei dan uh, mijn excuses. Ja, het is wel gek, maar we mogen niet verder. Dus ik zag het uh, perron en de deuren gingen niet open. En hij zei, het spijt me, maar ik heb opdracht gekregen om de deuren niet open te doen. Nou, wat er toen gebeurde, was dat er een ijzige stilte viel. Het was Dood. Stil. En toen zei de bestuurder... Oké, okay, ik weet eerlijk gezegd niet... hoe, wanneer en waar u eruit komt. Want het hele netwerk ligt nu stil. Stella heeft soms last van paniekaanvallen. In de doodstille metro krijgt ze het langzaam benauwd... Nou, op dat moment hield ik het niet meer vol. En er zat een man naast mij en ik zei tegen hem: Kunt u alstublieft met me gaan praten? Want ik voel me niet goed. Maar wat dacht jij dat aan de hand was? Ik wist het niet. Ik had geen gedachten. Ik wist alleen dat er iets groots gebeurd was. in grote verwarring. Er zijn op verschillende plaatsen explosies geweest in de metro. Onduidelijk is waarom. Niemand wist waarom dit zo was. Tot opluchting van de passagiers begint de trein weer te rijden. Maar de blijdschap is van korte duur. En uiteindelijk stopte die bij het perron van Houston Square... en het perron was chockerblok vol met mensen. En het alarm ging af. Please, en dan centimeter voor centimeter, voetje voor voetje, schuif je door die gangen heen. En dan over die trappen heen. En dan op een gegeven moment weer een trap en weer een trap. En toen voelde ik een zuchtje wind op mijn wang. En toen was ik bijna gelukkig. Ik kwam de metro uit. Wat zag je? een chaos van mensen die naar links en naar rechts... en probeerden te telefoneren en, en beslissingen te nemen... waar ze nu naartoe moesten om naar hun bestemming te komen. Want die dachten, nou, deze trein krijgt mij er niet. Ik ga wel op een bus. Wat heb jij toen gedaan? En toen heb ik mijn man gebeld. Ik wilde eigenlijk naar huis. Maar hij zei, stel je niet aan, er is niks aan de hand... Wil je nou alsjeblieft? Ik heb gezegd, trek nou alsjeblieft even voor mij. Dit klopt niet, dit ziet er echt heel anders uit dan anders. Dit is niet zomaar een grill van mij dat ik niet happy ben. En, uh, wat dacht hij dan wat er aan de hand was? Nou, dat, dat ik uh, last had van een paniekaanval. En toen zei hij uiteindelijk, nou ik zal toch maar eventjes het nieuws voor je checken... en dan bel ik je wel terug. Oké okay dan, maar ga nou maar, neem nou maar een bus. Stella gaat op zoek naar een bus... Inmiddels weet haar man wat er aan de hand is, maar kan haar niet bereiken. Het netwerk ligt plat. Toen um, zijn we vertrokken met een aantal mensen. Toen waren er meer mensen met elkaar aan het praten. We waren allemaal aan het delibereren wat zou er aan de hand zou zijn. En op een gegeven moment, een minuut of zo, daarna horen we een groot knal. En dat was een enorme knal. Het was dof, diep en langer dan een knal, zeg maar. Het was een soort... Een diep geluid. Ik was uh, heel, heel, heel, heel angstig. Um, en ik was geïnteresseerd in wegwezen. En de meeste mensen, die, er was ook een beetje een, een sfeer van rij, doorrijden, doorrijden, doorrijden. Ik heb ook niet achteruit gekeken. Dat wilde ik ook niet. Aanslagen naar Londen, SNCC, 37 doden en honderden gewonden. Alles en iedereen wordt ingezet. De straten zijn gevuld met gewonden. Uiteindelijk komt Stella op haar werk aan van waar ze de hele dag haar man probeert te bereiken. Om drie uur heb ik de kans gekregen om mijn man te spreken. En toen was de vraag, hoe kom ik thuis? Want er waren geen bussen en geen auto's en we reden ook geen auto. En uh, toen heb ik een hele lange afstand gelopen. Op de verkeerde schoenen. <lacht> een hele lange dag. En iedereen liep. De stad was vol met lopende mensen. Lopende mensen, lopende mensen, met koffertjes, met... Tasjes, want niemand uh, kon met de bus. Daarna, op maandag, toen ik weer op mijn werk aankwam... heb ik een blackout gehad en ben ik in het ziekenhuis beland. Um, ik kon niet meer zien, ik kon niet meer horen. Toen werd ik behandeld door iemand die ook dienst had op die dag. En ik verontschuldigde me en ik zei, oh wat vreselijk, want er zijn hier echte mensen geweest. echte slachtoffers geweest. En ik ben geen slachtoffer. Um, en toen zei hij, nou je bent de enige niet. Vanaf dat moment vermijdt Stella de metro. Ik wilde nooit meer in de ondergrondse. Nooit meer. De bus en de trein neemt ze nog wel. Maar wel met enige reserve. Ik ging niet meer op donderdagen. Ik vermeed sowieso donderdagen, want deze aanval was op donderdag geweest. En ik had geleerd uh, dat als aanslagen op donderdag zijn, en het zijn. Uh, um, hoe noem je dat? Suicide. Uh. self terrorist dat heet een zelfmoordterrorist, oké? Okay? Dus als je een zelfmoordterrorist bent en je doet dat op een donderdag... dan kom je in de hemel, zoiets was mee te oren gekomen. Dus donderdagen waren sowieso... Als ik iets ging proberen, dan was het niet op een donderdag. En nog meer? Ja, zitten vol is voorbij laten gaan. Het is, het is heel kwalijk, want je kijkt naar mensen... en dan denk je onaardige dingen van die mensen... maar dan denk ik, weet je wat, ik neem de volgende trein wel. En het is te belachelijk om het erover te hebben, maar vooruit. De maar denkend aan de windrichting, een trein die rijdt en waar rook in is, dan is het niet zo goed, denk ik, om achterin te zitten, want dan komt al die rook in je gezicht. Dus het is beter om dichter bij de, de bestuurder te zitten. Dat soort kromme gedachtengangen. Dat zijn allemaal beweegredenen gebaseerd op persoonlijke uh, gedachtengangen waarmee je denkt de weg veilig te maken. Logisch, maar... nou, het is niet logisch. Het is absoluut niet logisch. Ja, maar... De volgende keer doen ze weer iets heel iets anders. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen gaat de angst niet weg. Ik kon er niet meer tegen als iets stil ging staan. Dus ik ben een keer in de Efteling in een karretje in paniek geraakt. Want dat stopte. Want, weet ik het, het jurkje van een meisje of een tasje van een mevrouw. Dus op allerlei fronten werkt de scheveloos logica door. Om de metro te vermijden bedenkt Stella een simpele oplossing. Ik heb een fiets gekocht. Helm, geel jackie, want dan ben je duidelijk in het verkeer. En daar voelde ik me zo veilig bij, wat zo vals is. Want het is zo gevaarlijk om te fietsen in Londen. <laughs> het verkeer is absoluut niet berekend op fietsers. Er zijn geen fietspaden. Um, er worden vaak fietsers gegrepen door de aanhang van vrachtwagens. En het andere wat bijna nog gevaarlijker is... is als het donker wordt, is het aantal gaten in de weg. De potholes... Stella fietst elke dag meer dan een half uur na haar werk. Heel af en toe neemt ze de bus of de boemeltrein. Maar ze beseft dat er iets moet veranderen. Ik heb allerlei, allerlei redenen kunnen leveren om, om die vermijding te kunnen uh, volhouden. Totdat je genoeg van jezelf krijgt. Um, of genoeg van het feit dat je het zo lang in de bus zit... dat je denkt, ik had er al een uur eerder kunnen zijn. Twee jaar lukt het Stella om de ondergrondse te vermijden. Maar dan op een dag zit ze zomaar in de metro. Want het gek is dat ik dus me dat niet kan herinneren. Behalve dan dat ik me meen te herinneren dat ik, zonder dat ik er erg in had... me in de metro bevond. De eerste keer dat je dat gedaan hebt, denk je, oef, wauw. <lacht> en dan euh, doe je dat niet. Dan denk je, niet, na één keer ben je niet genezen. Flink zweten en, um, en doorzetten en tegen mezelf zeggen flink zijn. En nou ophouden. En iedere trip die je dan maakt, dat is er weer een. Het klinkt gek, maar dat is een soort durven van... hé, hey, zie je wel, ik kom aan, ik kom aan, ik kom aan. En hoe meer je geturfd hebt, hoe, hoe, hoe beter het gaat. Helemaal over zal het niet gaan. Nog steeds zal Stella geen baan aannemen waarvoor ze met de metro moet. Maar die ene dag heeft haar ook iets positiefs gebracht. Je spreekt de taal anders, je hebt andere gewoonten... je weet dat mensen je anders vinden. Maar nadat jij deze ervaring gedeeld hebt met de ingezetenen van die stad... ben je niet langer een vreemdeling, je hoort erbij. En dat is het bekende feit van uh, mensen die bij, onder elkaar onder stress zitten... dan creëer je saamhorigheid. Um, ik had ooit twee konijntjes en die konden niet met elkaar overweg. En toen heb ik het asiel gebeld en die had een konijnenspecialist. En die zei, je moet ze onder stress zetten. Je moet ze in een badkamer zetten samen. En daar hebben ze een nacht gezeten. En sindsdien waren ze helemaal dikke vriendjes. Dus ja, het heeft me eigenlijk veel meer uh, verbonden doen voelen met de stad. Ik ben niet meer een buitenlander. Ik ben een Londenaar. Ja, na 30 jaar... rustige 9 tot 5 baan heeft zo zijn voordelen. Vooral als je, je werk, vooral als je werk niet je leven is. Maar wat te doen als je baas het werk net iets serieuzer neemt dan jij? Akte 3, de ideale werknemer. Een verhaal gemaakt door Bente Hamel. Begin jaren 90 werkt Rob als gemeenteambtenaar in Den Haag. Het is niet echt een flitsende baan. Maar Rob is niet het soort man dat bezig is met een carrière. Het bevalt hem prima bij de gemeente... Weinig overuren, weinig stress en veel vrije tijd om te doen wat hij echt graag doet. Schilderen en tekenen, dat vond ik heel belangrijk om te doen. En daarom werkte ik ook part-time, heel bewust ook, om dat andere werk te kunnen blijven doen. Hij ziet eruit als een kunstenaar in zijn corduroy broek en open bloesje. En dat is hij ook. Hij is afgestudeerd aan de kunstacademie. Maar omdat hij niet van zijn kunst kon leven, besloot hij een tweede studie te volgen. Bouwkunde. Daar studeerde ik af in de tijd, dat, het, dat was het begin jaren tachtig... toen lag de bouw helemaal op zijn kont. Dus toen had ik eigenlijk weer verkeerd gegokt, bij wijze van spreken. Ik had inmiddels twee kinderen, dus ik moest echt wel de kosten verdienen. En toen had ik het geluk dat ik in de ambtenarij terechtkwam. Maar aan dat rustige ambtenarenbestaan komt een eind... wanneer Rob in een nieuw team terechtkomt. En hij krijgt een nieuwe bazin, tien jaar jonger dan hij... Een net afgestudeerde vrouw was het. Die, die, die droop van de, van de ambitie, die, die zei ook van zichzelf... ja, uh, ik ga dit project opzetten en dan, uh, als het eenmaal draait... Dan, uh, dan moet ik gauw naar iets anders gaan zoeken. Zo'n type was het. In Den Haag staan in die tijd veel slecht onderhouden panden. Vooral in de oude wijken. Het team van Rob moet huiseigenaren zover krijgen... dat ze hun huizen opknappen... Op drie plekken in de wijken zijn daarom servicepunten ingericht. Op een van die drie zit Rob, samen met twee andere collega's. We hadden een klein kantoortje in de wijk. Daar kon je binnenwandelen. En meestal was dat spontaan binnenwandelen. Dat was dus ook een, een probleem, want dat gebeurde natuurlijk niet zo. Dus je moest eerst allerlei, allerlei mailings- en huis huis-aan-huis dingen uitsturen. Met uh, uitnodiging, kom en, uh, enzovoort, enzovoort. Nou, en daar kwamen dus wel eens mensen op. op ja. Bij ons was dat, liep dat niet zo storm. De bazin vindt dat het niet goed gaat bij het servicepunt van Rob. Als ze een rondje deed langs de servicepunten, dan belden ze van tevoren ook al op. Van uh, ik kom eraan jongens. En dan wist je dat je moest zorgen dat alles uh, in de, tot in de puntjes georganiseerd was. Op zich oké, logisch hoor. Maar het was zo evident dat het allemaal uh, in het gereel moest lopen. En je moest, iedere dag moest er zo'n grote, zo grote projectvlag aan de gevel worden gehesen. En alleen oh, als je dat een keertje vergeten had. En, uh, maar ook als je hem s'avonds vergeten had binnen te halen. Dan zei ze gelijk van ja, nee, dat, dat schiet dus niet op jongens. Bij de andere servicepunten gaat het een stuk beter. Je had heel veel van die plenaire vergaderingen. Nou, en dan, dan, dan, was het, dan was het weer... Uh, oh, en uh, die hebben weer, uh, kunnen weer niet melden dat ze zoveel verenigingen geactiveerd hebben. Die kunnen alleen maar melden dat ze zoveel brieven hebben uitgedaan. Maar verder niks. Nou, en daar zat je dan. Rob krijgt regelmatig de wind van voren van zijn bazin. Vooral dat ze vond dat het voor mij geen initiatief uitging. Ze vindt het ook een vreemde zaak dat Rob part-time werkt. Het is, als ik dat geweten had, dan, dan had ik uh, nog meer ervoor gelegen... dat jij hier binnen was gekomen. Dat is toch, dat is toch geen mentaliteit. Rob moet de wijk in. Bewoners aanspreken. En dat, dat, dat was echt een voor iemand die bouwkundig ingenieur is... en dan op een braderie met een huisje over zijn hoofd moet rondlopen... en dan moest gaan flyeren. Dat, dat had ik een soort... Dan dacht ik van ja, zeg, geschiet op. De maanden gaan voorbij. Er komt een belangrijk functioneringsgesprek aan. Ik had een, een, een, een proefcontract voor een jaar en uh, na een jaar zouden beoordeeld worden hoe, hoe, hoe het ervoor stond. En dat wist zij ook. Dus ze zei van, ja, nou, uh, Rob, uh, dit schie, uh, ik ben helemaal niet tevreden over jou... en uh, straks dan moet ik toch ook uh, vertellen wat ik ervan vind. Rob maakt zich zorgen. Hij is de kostwinner van het gezin. Maar als het zo doorgaat, zal hij zijn baan misschien verliezen. Als er iemand aan me vroeg, hoe gaat het op je werk... Uh, barst ik bijna een huilen uit van, uh, ja, het gaat helemaal niet goed... Uh. Die bui die zag ik steeds dichterbij komen. Ze had zoveel impact op me... dat ik het ook op allerlei verjaardagen en zo op een gegeven moment ging vertellen. Ik moest daar dus iets aan doen, maar ik wist eigenlijk niet wat. Toen kwam ik dus een vriend tegen die personeelsfunctionaris is... en daar veel verstand van had. En die luisterde dat verhaal zo eens aan... En, uh die zei ook van ja, het kan niet waar zijn dat je niet genoeg ideeën hebt... of dat je, dat je niet geschikt bent voor het werk. Maar uh, zij eist gewoon van je dat het het enige is waar je mee bezig bent... en zeker uh, totdat er wat resultaat komt. En als ze dan tegen je zegt, ik hoor nooit wat van je... dan uh, denk ik dat, uh, dat je gewoon uh, bij jezelf de knop moet omdraaien. Al je gen over de lulligheid moet je maar van je afzetten. En dat ben ik dus gewoon gaan doen. Hij besluit om meteen de volgende dag het roer om te gooien. Het moet een complete gedaanteverwisseling worden naar de ijverige, initiatiefrijke werknemer. Hij knoopt een stropdas om. Dat is de eerste stap. Hoe hij het verder aan gaat pakken, weet hij nog niet precies. Gelukkig doet zich een kans voor. Van alle servicepunten wilden ze een, een reclamekreet hebben voor een of andere flyer die ze gingen maken. Toen had ik een enorme flash van, nou, de, de, want dat, ja, dat ligt me wel een beetje publiciteit. Uh. Dus toen ben ik uh, onmiddellijk, uh, heb ik allerlei uh, kreten zitten verzinnen. Alleen, uh, luchtkastelen behoeven geen onderhoud. Dat was de kreet die ik toen verzonnen had. En toen heb ik gebeld van, nou, uh, volgens mij moeten we het zo doen of moeten we het zo doen. En toen had ik gelijk zoiets van... ja, en ik heb nog een idee voor een uh, mailing die we moeten gaan doen... naar aanleiding van de Sinterklaasperiode. Beter één schimmel op het dak dan, dan tien in, in de keuken of Zo. Zodra er maar een invalletje was. Dan ging ik aan de lijn en dan zeg ik... hé, hey, uh, heb je even tijd? Want uh, is dit misschien wat? Als ze in een vergadering was, dan uh, liet ik hem oproepen van... Uh, ik heb een idee en uh, dat moet ze even horen. Want uh, anders gaat het verkeerd hier uh, op onze servicepunt. Op zo'n manier speelde ik dat op een gegeven moment uh, wel uit. Ja. En dat was dan ook wel weer leuk. Daar had ik dan ook weer genoeg in. Van, nou, dan, je zal het krijgen als je het hebben wil. <lacht> Ik was dus eerst benieuwd of ze, of ze me als een lastige horzel zou afschudden. Maar dat was helemaal niet zo. Ze ging er enthousiast op in. En, uh, dus die positieve benadering die ze uitstraalde... waarvan ik eerst dacht van, joh, schiet op. Dat is jaren tachtig gedoe. Dat bleek dus wel, wel degelijk echt te zijn. Want ze ging, zodra ik iets naar voren bracht, ging ze er serieus op in. En dat was, nou, dat was voor mij ook een openbaring. Dus ik heb toen echt een lesje geleerd... Die arrogantie van de jaren zeventig, die moest ik eigenlijk inleveren. Dat, daar komt het op neer, dat ik gewoon moest denken van... ja, nou, uh, doe maar mee gewoon. Op een gegeven moment uh, doe je dat toch maar gewoon. En dan kan je er ook nog de rol van inzien. En uh, je, om jezelf lachen, op wijze van spreken. En dat uh, heb ik daar geleerd. Na zijn ommezwaai ontdooit de ijzige verhouding tussen Rob en zijn bazin. Ze gaan soms samen lunchen raken zelfs op elkaar gesteld. En als ze vertrekt bij het team organiseren Rob en zijn collega's... een groot afscheidsfeest voor haar. Het was echt een, een, een innig afscheid. van. Nou, we hebben we toch leuk gehad, zoiets. Ze erkende ook dat we, dat we onze problemen hadden gehad... maar dat we daar duidelijk gezamenlijk over te boven waren gekomen. Het was ook heel... Uh, ja, het was enigszins ontroerend nog zelfs, ja. Prachtig geluidje. Het zat in mijn hoofd te breken wat het precies was. U mag een, een inzending doen als u het weet. De telefoon, mijn telefoon is stilgebleven al deze tijd. Dat betekent dat mijn vriendin nog niet is bevallen. Dat is heel prettig. Er hoeft nie, niemand de presentatie over te nemen. Ik denk dat we aan het einde zijn gekomen. Dit was Plots, redactie Katinka Beer, Esma Linneman en ik. Jair Stijn, verder werken mee. Ronald Muziek. Precies, Jennifer Patterson, Laura Stek, Bente Hamel... Richtje Rijnsma, Prosper de Roos... Irene Houthuis en Jula Altschuler. Stef Visjager hielp ons aan Jan, de man op de naaktcamping. Techniek, Alfred Koster, productie, Sharon de Vries. Plots wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds... dat Housé 25 jaar bestaat. Kijk op onze website om meer prachtige, ware verhalen te vinden... en lid te worden van de gratis Plots-podcast... en om een reactie achter te laten op onze uitzending. vpro.nl plots. We zijn verslaafd aan die reacties, dus blijf ze sturen. Hmm, wat nog meer? U kunt uw eigen verhaal opsturen via dezelfde site. vpro.nl plots. En we zoeken nog persoonlijke verhalen voor onze komende uitzendingen. Het thema is De Ander. Wordt uw leven zuur gemaakt door een ander? Of andersom... Doet u verwoeden, maar tot, tot mislukken gedoemde pogingen... om een ander te begrijpen of te helpen, mail ons. Want dat mag ook. Plots.vpro.nl Volgende week verhalen in Studio Itzeda, Straks Bureau Buitenland met Chris Keijne. De volgende Plots is er weer op 27 oktober. Zoals altijd op de laatste zondag van de maand. Ik ben uitgepraat. Tot dan.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 Ze was negen toen ze ten nauwe nood een woningbrand overleefde. Ze liep daarbij ernstige brandwonden op die haar tot op de dag van vandaag tekenen. Weet jij wat brand is? Ga naar watdoejijbijbrand.nl en beleef online je eigen woningbrand. En weet wat jij moet doen.